Hmm, het is zeven minuten. Zeven uur, eh, zo dadelijk in het NOS Radio 1 Journal. Helaas eh, ontbreekt de vormgeving op dit moment. Maar dat geeft niet. Het opstappen van NS-topman Meerstad, de demonstraties in Turkije en politiebaas Bouwman over de kritiek van de ombudsman op de politie. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Ja, de NS stopt inderdaad met de Vira en topman Bert Meerstad stapt op. Dat meldt de Telegraaf. Besluit om te stoppen met de Vira is volgens de krant al enige tijd geleden genomen. Maar het ministerie van Financiën wil naar verluid nog twee weken wachten met het nieuws... om gelijk met een plan te komen ter vervanging van de problematische hoge snelheidstrein. Roel Berghuis van FNV Spoor zegt dat de positie van Meerstad onhoudbaar werd. De Vira en het debakel is toch... Aan, aan Bert Meerstad gaan kleven. Ja, en dan moet er wat gebeuren. Maar met het weggaan van Bert Meerstad gaan de treinen absoluut niet rijden. Dus dat probleem blijft. En uh, dan zullen ook andere verantwoordelijken uh, zich uh, achter hun hoofd moeten krabben. Naar mijn idee zijn één op, opeenvolgende ministers ook verantwoordelijk. Er zou al een opvolger in beeld zijn voor Meerstad. De NS komt om half acht met een verklaring in de uitzending van het Radio 1 Journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn opnieuw gevechten geweest... tussen demonstranten en de politie. Volgens correspondent Bram Vermeulen gaat het daar hard aan toe. Als we hier verder de heuvel afnomen, dan komen we bij Besiktas... wat in de afgelopen uren werkelijk een verschrikkelijke veldslag is geweest... tussen de politie en demonstranten. Er wordt ongelooflijk hard geknopt, omdat daar het kantoor van premier Erdogan is. De premier zelf niet, maar de politie is vastbesloten... om te voorkomen dat ook dat wordt ingenomen. Niet alleen in Istanbul, ook in andere Turkse steden waren rellen. Het protest begon tegen bouwplannen bij het Taksimplein... maar inmiddels richtten de betogen zich tegen de regering van premier Erdogan. In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland... zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen en hevige regenval. Zeker drie doden gevallen. In Praag probeert het leger te voorkomen dat het historische centrum onder water loopt. In het zuiden en oosten van Duitsland is in een aantal steden het rampenplan in werking getreden. In de Bijerse stad Passau bereikte de Donau een waterpeil van 11,30 meter. het Hoogste peil in juni in meer dan 100 jaar. Normaal is 4,50 meter. Een groot deel van de binnenstad staat onder water. In Turingen moesten 4000 mensen hun huis uit uit het stuitje Gudnitz. Weerkundigen verwachten dat de regenval de komende dagen afneemt. Een brand op een pluimveeboerderij in China heeft het leven gekost dan zeker 43 mensen. Toen het vuur zich verspreidde zaten veel werknemers ingesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan na een aantal explosies in het elektriciteitsnetwerk, meldde Chinese staatsmedia. De pluimveeboerderij heeft zo'n 1200 werknemers. Hoeveel mensen aanwezig waren toen de brand uitbrak is niet duidelijk.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 Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten hebben zich in een brief van de Tweede Kamer beklaagd over het examen Nederlands. Ze vinden het examen beneden de maat en inhoudsloos. Het examen draagt volgens de briefschrijvers op geen enkele wijze bij aan de kennis van taal of taalvaardigheid. Schoot tekort op alle niveaus, VWO, HAVO en VMBO. Volgens één hoogleraar waren op veel meer keuzevragen meerdere goede antwoorden mogelijk. Bij het lax gingen de meeste klachten 20.000 over het VWO-examen Nederlands.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 Het weer, veel sluibewolking en af en toe zon, blijft droog... en het wordt maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag draait de wind naar het oosten... en lopen de temperaturen langzaam op. John Bakker, hoe gaat het met de ochtendspits? 30 kilometer file, heel normaal voor een maandagochtend. Wel een paar opvallende, vooral door ongelukken. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevenlaken. 6 kilometer na een ongeluk, daar zijn de rijstroken wel weer vrij... Ook een aanrijding op de A15 vanuit Gorkem naar Europoort... bij knooppunt Vaanplein, ook daar 5 kilometer file. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein, 4 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Straks in deze uitzending Traangas in Istanbul. Blijf luisteren.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 Zo haalt u meer uit uw mensen en dus uit uw bedrijf. Als u even de tijd heeft, ga naar zilverenkruis.nl... gezond ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Nou, het heeft even geduurd, maar we hebben het gevonden... Een uniek geluid. Het is namelijk een rijdende Vira. Het heeft Topman Meerstad de kop gekost... en de NS en de staat in problemen gebracht. Maar ja, het geluid niet. Maar natuurlijk de problemen met de Vira. U hoorde het al in het bullet. Hè? De NS stopt met de trein. En Topman Meerstad vertrekt. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. De NS legt over een half uur een verklaring af bij mij in de uitzending. En ik sprak eerder al met Roel Berghuis van FNV Spoor, de vakbond. Hij vindt het jammer voor de Topman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 Nou, daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt met, met NS. Het zijn ook NS'ers, mensen van high speed. Dus wij zullen uh, samen met NS gaan kijken op welke wijze uh, deze werkgelegenheid gegarandeerd gaat worden. Goed. Het uh, Vier is trouwens niet de eerste probleemtrein, hè? Nee, dat is ook zo. En in die zin heeft Bert uh, Neers dat een, uh, een ongelukkige hand in het bestellen van uh, treinen, om het zo maar even te zeggen. Want uh, de Sprint en Light train, dus de zogenaamde L SLT's, zonder het bestellen, dat was uh, ook niet echt een, een topprestatie. En dat zei Roel Berghuis van FNV Spoor. Bevestigde dus het bericht dat de NS stopt met de vieren... dat op Man Beert Meerstad vertrekt. Ja, dat is gehoord van uh, medewerkers bij de NS. Um, je hoort daar later meer over in deze uitzending. Ik zei het al, de NS geeft een verklaring af. Dus ik zou blijven luisteren. Turkije dan. heeft opnieuw een zeer onrustige nacht achter de rug. Land Rond het centrale Taximplein in Istanbul... vochten betogers urenlang met agenten. Wat begon als een demonstratie tegen de renovatie van het Taksimplein in Istanbul, is uitgemond in een breed volksprotest. Correspondent Bram Vermeulen was gisteravond laat ooggetuige van de ongeregeldheden. je we, we don't escape ourselves, Chile, we try to do. Het was zo groot, het was zoals een boot om onszelf te verhinderen. We zijn de kiep naar Dit is een heel belangrijk dag voor ons. Dit is really goed voor ons. Zo klinkt Istanbul op zondagavond om 1 uur. Op de weg tussen Taksim en Beşiktaş worden barricades opgeworpen. Van stenen, van stijgers, van alles wat ze kunnen vinden. Die barricades zijn soms manshoog. En iedereen helpt mee. Uh, jongeren, meisjes, jongens. Iedereen staat hier met helmen op, soms met grasmaskers aan. En deze jongen zegt, we moeten een muur bouwen. Omdat men weet dat verderop in Bersiktas de politie hard in gevecht is met uh, demonstranten. En omdat men vreest dat de politie in deze nacht daxi misschien gaat proberen terug te nemen. Vandaar de barricade. What the idea? We we arrive now, but the idea is to block the police because the police is coming from the stadium. De politie komt eraan. De politie aan. De is the, coming. The no. the police the police are fighting. Police is fighting is fighting in uh, Besiktas? in Vecht. Does not near this Budal Mabache stadium. So they're gonna try to get back taxiem. Gaan ze taxiem opnieuw innemen? But probably we don't know. Yeah. Are you so, gonna stay here all night? Ja, ik denk dat ja. We zijn we in Besiktas, we kwamen terug naar Taksim. En dan willen we een beetje bit gaan, maar ik weet het niet. Ja, een beetje dangerous daar. Yeah. Deze mensen zijn allemaal op weg naar Besiktas, naar het punt waar de politie staat. Ze zegt dus, ze zijn op weg naar Taksim en we gaan voorkomen dat dat gaat gebeuren. Maar ja, Istanbul ziet eruit als een anarchie, het is wetteloos. En de vraag is, uh, hoe lang dit door kan gaan? Do you think how long can this continue until they really interfere? Because the city is also. Yeah, the is that the police can go from everywhere. Yeah. And not only these. Are you scared? In dit moment, not really. When the police is in front of you, you are Ja, yeah. yeah. yeah, iedereen is bang als, uh, als de politie zo recht voor je staat. Een zeer zeer grimmige sfeer in Istanbul. En dat gaat voorlopig nog niet ophouden constateerde Bram van Meulen vannacht. Um, en hij is alweer wakker. Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vanuit Istanbul. Bram, um, eerst beperkte de rellen zich tot het Taxinplein en omgeving. Afgelopen nacht... Er waren dus ook rellen in de wijk Besiktas, ook op ja. andere plekken in Turkije. Waarom is het nu in bijvoorbeeld Besiktas tot ongeregeld gekomen? Nou, Je moet je voorstellen dat Besiktas uh, is een belangrijke plek is, want daar ligt het kantoor van de premier. Uh, niet dat hij daar op dit moment is, maar dat is gewoon uh, het kantoor van een premier op het moment dat hij Istanbul bezoekt. Je weet Ankara is de hoofdstad, dus daar is zijn, uh, zijn hoofdkwartier. Maar Als hij hier is, dan komt hij daar naartoe. Dus daar staat sowieso altijd politie. Um, en het is in Besiktas geweest waar uh, in elk geval de, de voetbalsupporters van de voetbalclub Besiktas uh, zijn gaan rellen. Eigenlijk al een aantal jaar, uh, dagen geleden. Uh, en daar zijn heel veel demonstranten bijgegaan. Wat ik eigenlijk hoorde toen ik op Taksim was... was op het moment dat zij dat veroverd hadden... dat is uh, zaterdagmiddag rond een uur of vier geweest... toen trok de politie zich daar terug. Toen kwamen de berichten dat er bij Besiktas... ook heel hard gevochten werd. Heel veel trager werd afgeschoten. En toen hebben al de demonstranten gezegd... nu moeten wij onze broeders gaan helpen daar. En daar zie je dat, dat de strijd zich eigenlijk verschuift. Ook het doel zich verschuift. En, ja, van een protest dat begon met een paar bomen... die gerend moeten worden... is het nu echt een ja, een, een een rennende veldslag geworden met die politie hier in Istanbul... maar ook in heel veel andere plekken in Turkije. Ja, ongelooflijk ook hoe snel dat cumuleert. Hè? Ja. Heb je enig idee of, want er zijn natuurlijk ook voorstanders van Erdogan... of die zich ja. inmiddels ook laten horen? Nee, uh, dat zie je heel weinig. Hoewel uh, hier, ik hier in Istanbul zelf heb kunnen zien... bijvoorbeeld een wijk, uh, die Topane, die ook in het centrum van, uh, van Istanbul ligt... ...waar heel veel conservatieve Turken wonen... ...aanhangers van, van de regeringspartij... ...en die hadden op een gegeven moment knokploegen ge georganiseerd... ...die met de demonstranten op de vuist gingen... Eh, ...kennelijk uit een soort solidariteit met de regering. Tuurlijk, het is zo... Uh, dat er heel veel mensen op straat zijn, de hele nacht lang, dus heel de nacht is er gevochten. Uh, ik ben gaan slapen met het geluid van afschietende traagasgranaten. Je moet ook erbij stilstaan dat ook heel veel Turken niet zijn, die niet mee willen doen aan deze rellen, omdat ze gewoon achter de regering staan. Ja. Bram Vermeulen, vanuit Istanbul. Bram, dank je wel. En uh, nou ja, mochten de rellen doorgaan, dan horen we dat van jou. Opnieuw een vechtpartij op het voetbalveld. Straks bestuurslid Haverkamp van Alvense Boys. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 16 minuten over 7. Politiemensen hebben te weinig zelfvertrouwen... als ze geweld moeten gebruiken. Dat concludeert de nationale ombudsman. In het rapport verantwoord politiegeweld. U hoort Alex Brenninkmeijer, de nationale ombudsman. Mijn belangrijkste analyse is dat agenten zich nogal alleen voelen staan als het gaat om het toepassen van geweld. Uh, ze hebben niet altijd de goede routines om het te doen. Hè. Keuze, pepperspray of een uh, uh, neklemmer of ga zo maar door. Uh, en het, het tweede is, ze weten ook vaak niet of ze van hun maatje wel op aan kunnen. Gerard Bouwman, korpschef van de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Weinig vertrouwen in jezelf en in collega's... als je geweld moet gebruiken, concludeert uh, Brennink Meijer. Terwijl vertrouwen in elkaar lijkt mij, juist voor politieagenten... essentieel is om het vak uit te voeren. Ja, ben ik helemaal met u eens. Dus uh, in die zin uh, verschil ik wel van mening met de nationale ombudsman. Uh, ik, ik ga ervan uit, en dat is, uh, ik zou bijna zeggen uit eigen ervaring... dat vertrouwen in je naaste collega, dat je weet dat je je rugdekking hebt... dat dat een van de belangrijkste dingen is wat je nodig hebt op straat. Ja, maar is ontbreekt dat? Deelt u dat beeld? Nee, dat beeld dat deel ik niet. Ik zou bijna zeggen, kijk, als u ziet, als u ziet wat voor programma's er lopen... Uh, mentale kracht, weerbaarheid, mm -hmm. trainen in een groepsverband... ik heb het allemaal zelf gedaan, amoktraining... dan staat er echt een heel programma om ervoor te zorgen... dat collega's juist in bijzondere omstandigheden weten wat ze zouden moeten doen... En dat is waarvan ik bijna zou willen zeggen... realiseert te zich. dat ik vind dat dit het meest veel eisende beroep is... waarin je schakelt van een gezellig plaatje naar gewoon explosief geweld. En dan vind ik het dus een hele bijzondere dat je uh, in staat bent... om zelfs in die stress precies de goede dingen te doen die je zou moeten, nou, je dat, zou moeten doen. Dat begrijp ik ook hoor, meneer Bouwen. Ja. Maar, maar wat ik mij concludeert is dat, dat vertrouwen juist ontbreekt uh, in, in politieagenten... <kwijnt> Uh, het vertrouwen bij politieagenten zelf, het vertrouwen in collega's... nou kun je natuurlijk trainen tot je ons weegt, maar als dat vertrouwen er niet is, dan blijft dat natuurlijk wel lastig. Ja, maar de vraag is, als u nou, als u nou bedenkt... dat er uh, 15.000 uh, meldingen zijn van geweld. Uh -huh. Dat is ook het toepassen van handboeien. Uh, als u nou ziet, uh, en dan wil ik het niet over de representativiteit van het onderzoek hebben... maar in wat voor een gering deel dit zich afspeelt... Dan kunt u zich realiseren dat al die andere gevallen er dus een hele andere situatie is. En waar dat vertrouwen er wel is. En waar dat vertrouwen er kan zijn in de leiding. Mm -hmm. Omdat die achter je staat. Ook al maak je een fout. Hè, want dat, dat is logisch in deze bijzondere omstandigheden. Dus als, als er geconcludeerd wordt. Er is te weinig vertrouwen. Dan deel ik die mening niet. En dan vind ik dat er zoveel programma's lopen. Dat wij werken aan dat vertrouwen. Mm -hmm. Ja, dus werkt aan het vertrouwen, er lopen allerlei programma's... en u herkent het beeld van Brennick Meijer niet. Waar haalt hij het dan vandaan, denkt u? Hij zag het nou, toch niet uit zijn duim? Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon het objectieve onderzoek. En uh, laat ik zeggen, dat gebrek aan vertrouwen... heeft hij in die gevallen die hij onderzocht heeft... natuurlijk geconstateerd. Mm. Dat is klaar. Maar er zijn heel veel gevallen waarin dat anders is. Dus een generieke conclusie op dat niveau, die deed ik niet. Oké. Okay. Is het wel iets, is het een rapport waarmee u iets wilt... Ondernemen, want u heeft de afgelopen week zelf uh, die trainingen gevolgd. Wat heeft u daar geleerd op het gebied van zelfvertrouwen? Ja, ik ga niet zeggen dat ik weinig zelfvertrouwen had. Nee, dat natuurlijk zelf... niet. Maar wat je, wat <laughs> Dan zou u nog weinig zelfvertrouwen hebben, hè? Ja, ik nou, ga zeggen. daar nou vanuit dat dat niet zo is. Maar wat je ziet is dat je de manier waarop stress werkt in uh, uh, gewelddadige situaties... Dat is waar je inzicht in krijgt en waar je leert om die stress te hanteren. Mm -hmm. Wat het allerbelangrijkste is, dat je in een stresssituatie echt een soort tunnelvisie krijgt. Niet meer openstaat voor je omgeving. Uh, en dat is wat je leert hanteren. En daar zijn technieken voor om die stress weer zo snel mogelijk af te bouwen. Okay. En u gaat daar het rapport ook bij gebruiken, neem ik aan, van ik Meijer. Om het uh, vertrouwen nog verder omhoog te krijgen bij agenten. Nou, Laat ik het zo zeggen dat uh, uh, de politie wordt wel verweten dat het een gesloten organisatie is. En ik sta open voor alle kritiek. Hè. Dus de, de mening van de Nationale Ombudsman doet het toe. En alle casuïstiek die daaruit voorkomt is voor ons leerstof om uh, verder te gaan. En die gebruiken we ook in die programma's. Dus we staan open voor die kritiek. Uh, ik zal de laatste zijn die zeggen dat uh, geen fouten gemaakt worden en dat we daarvan kunnen leren. Dus uh, ik omarm het rapport. Maar hoeft het niet op elk detail met de conclusies van de Nationale Ondersman eens te zijn. Gerard Bouwman, korpschef van de Nationale Politie. Meneer Bouwman, dank u wel. Oké, okay, zijn gedaan. John Bakker, hoe is mijn toch naar spits? Tot nu toe gaat het redelijk normaal. Ondanks dat er wel wat ongelukken gebeurd zijn. 100 meer op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken... zorgt dat voor 10 kilometer file. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort... bij knooppunt Vaanplein, 6 kilometer... Daar zijn twee rijstroken dicht. En ook een aanrijding op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein. Acht kilometer file en daar is de linker rijstrook dicht. En zo rijden wij door van de weg... naar hopelijk de stilte en de natuur bij Mijnoor Remmers. Prachtige geluiden, hè? De fluit steeds heel... Dat, dat vogeltje wat we nou horen, wat is dat? Het zat net daar aan de overkant ook. Ja, ik denk dat het de een ietszangertje is wat daar zat. Dus, uh, maar er zit hier ook Riet je af en toe, de Blauwborshooi hier. Uh, dus, ja, het is volop uh, nu nog steeds voorjaar hier, hè, door het kou weer. Dit is Niels Hogeweg. hij is de projectleider. Beheert het gebied al jaren, ook in de winter, riet, maaien en zo. Natuur 2000-gebied, geworden. Maar het was ooit een vuilnisbelt voor een deel, je kunt het je niet voorstellen. Nee, deze 50 hectare is volgestort met uh, de grootste chemische rommel die je maar bedenken kan. En, uh, tot in de jaren 70? Tot in de jaren 70. Ligt het er nog? Het ligt er allemaal nog, maar het is nu allemaal ingepakt. We zijn de afgelopen 10 jaar heel hard bezig geweest om het, uh, om het in te pakken. En bovenop die vuilnisbelten eigenlijk Europese natuur uh, te maken. Als je in het als je ogen dicht doet, ziet, zijn de spoken er ook niet meer? En zo is het voor een deeltje wel, ja. Maar het is wel veilig nu. En dat is, uh, dat is heel belangrijk. Ja. En uh, de natuur heeft er geen last meer van. Natura 2000 gebied, het is wel gewoon toegankelijk. Je kunt over een hele lange, het zijn eigenlijk betonnen pontons aan elkaar... een paar honderd meter het veld in en dan staat hier een vogelkijkhut. Kijk, daar kunnen we in. Natura 2000 gebied, er zijn er veel meer. Lange tijd is er niks mee gebeurd. Onder Bleker werd het een beetje een halt toegeroepen. Maar nu zijn er toch weer 60 gebieden aangewezen waarvan 30. Vandaag, Ik noem er een paar hoor, het Korenburgerveen, het Borkveld, het Boedelerveld. Ik had er nog nooit van gehoord, het Wolseveen, de Bruk. Maar bijvoorbeeld ook de looncentrinische duin uit Brabant, kom ik zelf vandaan, ken ik wel. Allemaal aangewezen als Natura 2000 gebied. Je gaat er niet meteen veel van zien. Uh, dat het Natura 2000 gebied is geworden? Nee, daar ga je weinig van zien, want we blijven het op dezelfde manier beheren. En uh, het blijft het net zo mooi als dat het altijd geweest is. Ja. alleen meer geld... Uh, voor een deel meer geld. Ik denk, denk het wel een garantie is dat er geld blijft komen voor dit soort gebieden. Of het echt meer gaat worden, denk ik niet. Want uh, we blijven natuurlijk toch met een uh, economische crisis zitten... die ook op natuur zijn uh, invloed zal hebben. Hè, toch weer die crisis. Weet je wat, we doen de deur dicht. Dan zitten er nu twee mannen, s ochtends live op de radio, in een, donker, in een donker hok. Dan doen we het luikje open. En dan kunnen wij de vogels zien. Sst, mooi, rustig. Onze vogelaar. Mino Remmers, u hoort hem uh, later nog. Het was weer raak, gistermiddag. Rellen bij de voetbalwedstrijd tussen hoofdklasse-amateurs... Alphense Boys en Haaglandia. Een ooggetuigenverslag van de commentator van de lokale radiozender... hoort u, Alphenstad FM. Oh, er wordt geknopt op het veld. Ongelooflijk is dit nou nodig. De bank van Aagland bemoeit zich ermee. Er wordt uh, hier een uh, flink huis gehaald op het veld. Komt uh, Kees Jansma zelfs de gemoederen bedaren. En er wordt geknopt. Oh, er gaan supporters zich mee bemoeien. Dit is toch niet de bedoeling, mensen. Tja, u hoort het goed. Oud-voorzitter Kees Jansma probeerde de gemoederen te vergeefs te sussen. Ik heb nu contact met bestuurslid van Alverse Boys, Gerard Haverkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u vanochtend wakker geworden? Met... Uh... Ja, du duidelijk eigenlijk. Uh, niet, niet letterlijk, maar wel dat je denkt van... Uh, potverdorie, wat, uh, in welke situatie zijn we beland en uh, wat moeten we daarmee? En daar draait uh, van alles over uh, door in je hoofd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het zal een onrustige nacht geweest zijn voor u. Wat heeft u zo kunnen bedenken over hoe het ontstaan is, wat er gebeurd is? Ja, um, op zich is dat lastig, omdat het uh, tamelijk, uh, of tamelijk, het kwam eigenlijk hartstikke onverwacht... dat het zo, uh, dat het zo ontspoorde. We hebben gisterenmiddag een voetbalwedstrijd gespeeld die uh, voor iedereen heel aantrekkelijk was om naar te kijken, die sportief verliep. En uh, aan het eind daarvan uh, ontstaat dan, of na het laatste feitsignaal, ontstaat op het veld een, uh, ja, een opstootje, schermutseling, een uh, paar spelers die dan toch nog even iets uh, tegen elkaar willen zeggen en uh, aan elkaar zitten. Want even voor de duidelijkheid, wat was de uitslag van die wedstrijd? Uh, uiteindelijk uh, de uitslag was 0-0, toen werd er verlengd. En een minuut of vier voor het einde van de tweede verlenging werd het 1-0 voor de bezoekers voor Haaglandia. Ja. Oké, okay, dus Alves Boys verloren uiteindelijk. Blij verloren, ja. En uh, wat ik zeg, na het laatste fluitsejaal... dan uh, zijn er een paar spelers die, uh, van beide clubs... die elkaar uh, toch nog even opzoeken... misschien nog even iets uh, aan elkaar kwijt willen... En dat leidde tot wat duwend trekwerk. En dat eigenlijk uh, ja, leek wel een, een, een andere groep de legi uh, legitimiteit te verschaffen... om over, het, uh, over de afrassing te klimmen en te zeggen van daar ga ik nu eens mee bemoeien. De supporters die bemoeiden zich er ook mee opeens? Ja, supporters, bezoekers. We uh, houden het vervolgens nog op een groep uh, voor onze onbekende bezoekers van de wedstrijd. Ja. Die wel, uh, daar kan ik heel eerlijk over zijn, Altsboers hebben zitten aanmoedigen tijdens die wedstrijd. Oké, okay. dus dat zou dan... Aanhangers kunnen zijn van al boys, maar nou, u zegt we wel, kennen ze niet goed. Het zijn heel veel aanhangers van uh, spelers die bij ons voetballen, of uh, ja, meer of minder bekende uh, van spelers die bij ons voetballen. Die hebben gewoon uh, jongens van ons uh, ja, in een goede sfeer, uh, bepaald leidruchtig, maar nooit zover aan het aanzitten zitten moedigen, zeg maar naam van de club gescandeerd, wilde echt supporter zijn op dat moment. Ja. Maar op het moment dat het dan uh, zo afloopt, zijn ze van de tribune afgelopen. Ik weet niet met welke intentie, of dat was om alvast richting uitgang te gaan... of om... Uh, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het om andere reden was... want er uh, gebeurde gewoon in het veld verder niks bijzonders... wat aanleiding gaf tot dit soort uh, toestanden. Nou ja, behalve dan dat zijn Boys verloor... Ja, wij verloren maar op zich, uh, dat hoort bij de sport. En ja. uh, dat is iets waar we op zich denk ik uh, mee om uh, kunnen gaan. Uh, wedstrijd is gewoon, uh, ook die laatste fase is uh, gewoon sportief verlopen. Iedereen heeft daarin uh, op de goede manier geknokt uh, voor wat hij waard was. Ja. Maar goed, uh, zo'n nou, uh, ja, handgemeen, ik weet zelf eerlijk gezegd niet hoe je het moet noemen. Opstootje wat duw en trekwerk. Dat begint ergens en dat ontaart dan in iets, iets groters. Ja, het komt vaker voor dat, uh, dat, dat, dat er dan even wat gesusten moet worden. En uh, gelukkig uh, lukt dat ook bijna altijd. Alleen gisteren dus niet. Nee. En nu? Nu is het uh, wat ons betreft vooral afwacht uh, wat uh, het onderzoek van de politie oplevert. Uh, zelf gaan we uiteraard uh, proberen de, boven water te krijgen van wat hier nu precies uh, is gebeurd. En uh, ja, wie we, uh, ja, we waarvoor verantwoordelijk uh, zouden kunnen stellen. Ja.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 Het is half acht geweest. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. De NS stopt met de Vira en topman Bert Meerstad stapt op. Meldt De Telegraaf. Het besluit om te stoppen met de Vira is volgens de krant al enige tijd geleden genomen. Maar het ministerie van Financiën zou nog twee weken willen wachten met het nieuws... om gelijk met een plan te komen ter vervanging van de problematische hoge snelheidstrein. De NS heeft inmiddels bevestigd dat topman Meerstad opstapt. Hij wordt opgevolgd door Timo Huges, nu topman van bloemenveiling Flora Holland...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 In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland... zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Er zijn zeker drie doden gevallen. In Praag probeert het leger te voorkomen dat het centrum onder water loopt. In het zuiden en oosten van Duitsland... is een aantal steden het rampenplan in werking getreden. Het eindexamen Nederlands was beneden de maat en inhoudsloos. staat in een brief van de Tweede Kamer... die is geschreven door hoogleraren Nederlands van alle universiteiten. Het examen draagt volgens de briefschrijvers op geen enkele wijze bij aan de kennis van taal. Volgens één hoogleraar waren op veel meer keuzevragen meerdere goede antwoorden mogelijk. Een brand op een pluimveeboerderij in China heeft het leven gekost aan zeker 43 mensen. Toen het vuur zich verspreidde zaten veel werknemers ingesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan na een aantal explosies in het elektriciteitsnetwerk, meldde Chinese staatsmedia. Hoeveel mensen aanwezig waren toen de brand uitbrak is niet duidelijk. En acteur en regisseur Mark van Uggelen is overleden. Hij speelde als tiener de rol van Anton Steenwijk... in de Oscar-winnende film De Aanslag uit 1986. Van Uggelen heeft ook diverse korte films en commercials gemaakt. Mark van Uggelen was 42 jaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Er trekken lage wolkenvelden over het land, maar het blijft wel droog. En die lage wolkenvelden maken vrij vlot plaats voor opklaringen. Dan gaan we de zon van tijd tot tijd zien... Vanmiddag hebben we meer sluierwolken en blijft ook dan gewoon droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 13 tot 15 graden. Valt het met de zon wat mee, dan zou het zomaar een paar graden warmer kunnen zijn. Ik denk dat dat bij 15 graden gaat blijven. Vannacht gaat de temperatuur weer flink omlaag. Het koelt af naar een graad of zes. We hebben opklaringen in het noorden en we hebben wat wolkenvelden in het zuiden van het land. Neerslag, daarvan is geen sprake, ook morgen overdag niet. Dan hebben we meer zon in het noorden van het land, later ook weer in het zuiden van het land. En de temperaturen lopen dan wel wat verder op en kan het lokaal 18 graden worden. We houden wel, net als vandaag, een stevige noordelijke wind. Later in de week gaat de wind draaien en verlaat de koele Noordhoek... Dat betekent dat de temperatuur langzaam gaat oplopen. Aan het eind van de week zitten we rond of zelfs boven de 20 graden. Ook dan met flink wat zon en meest droog weer. Ja, dat is komen. Sean Bakker, hoe is het op de weg? Ja, eigenlijk is het een hele normale maandagochtend met 75 kilometer file. Nou, het aantal bijzonderheden is inmiddels ook wat minder geworden. Wel twee ongelukken. En daardoor loopt het vast op de A15 vanuit Gorkem naar Europoort... bij knooppunt Vaanplein, 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht... En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer na een ongeluk. En daar is de linker reist ook dicht. En zo dadelijk over anderhalve minuut de toelichting van de NS op het opstappen van Topman Meerstad. Als ondernemer hebt u het waarschijnlijk te druk om lang na te denken over de risico's die u als zelfstandige loopt.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 Het is uh, zes minuten over half acht. Gebeurde er hier eigenlijk iets heel vreemds. Wij zouden met de NS een gesprek hebben in de uitzending... met meneer uh, Trindhamer, maar uh, die laat weten dat het nu even niet gaat. En ik heb hier een heel merkwaardig persbericht ook van de NS voor me liggen. Uh, Timo Huges, nieuwe president-directeur van de NS... daarmee bevestigt uh, de NS dus inderdaad dat Bert Meerstad het stokje overdraagt... na twaalf jaar directie NS. Maar geen woord over de vieren... Dat is toch wel apart. <laughs> dus wij hebben heel veel vragen te stellen aan de NS. Um, en we hopen dat meneer Trintham alsnog even aan de telefoon wil komen. Zoals we eerder hebben afgesproken. Dat zou fijn zijn. Goed, we gaan nu naar Duitsland. Um, want. Uh het water kan niet weg in grote delen van Centraal-Europa... ook van het zuiden van Duitsland, door aanhoudende regenval. Treden rivieren buiten oevers en staan delen van steden en dorpen blank. In Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, maar vooral dus ook in Zuid-Duitsland... staat het water alarmerend hoog. Daar worden ook enkele mensen vermist. Correspondent Wouter Meijer, veilig in Berlijn. Uh, Wouter, in vier landen zijn er dus overstromingen. Waar is de situatie nu het, het ergst? Nou ja, wat Duitsland betreft is het vooral het oosten en het zuiden van Duitsland. En dat grenst natuurlijk inderdaad aan die gebieden die je ook al noemde. Uh, in het oosten is het hier vooral de deelstaat Sachsen. Uh, de regio rond Dresden en Chemnitz waar het enorm heeft geregend. Elk dorp heeft daar zijn eigen leuke riviertje. Maar die zijn bijna allemaal buiten de oevers getreden. En in sommige gevallen zijn de dorpen en steden daar ook echt onder, uh, onder water komen te staan. In het zuiden is het het hele gebied ten zuidoosten van München. Met als meest dramatische punt Passau. Waar twee rivieren in de donau stromen. En die drie rivieren samen de oude binnenstad nu helemaal onder water hebben gezet. Voor Nederland relevant is nog de Rijn, he, want die komt naar Nederland toe. Uh, maar daar is het veel minder dramatisch. Er kan nu niet gevaren worden grofweg tussen Zwitserland en Mainz. En die golf komt over een paar dagen naar Nederland. Maar die is lang niet zo dramatisch als de Donau en het Oosten van Duitsland. En ik zei al, er worden mensen vermist. Um, ja. Wat is er verder bekend? Hebben mensen hun huis moeten verlaten? Het lijkt me als het water zo hoog staat ja. dat je daar niet meer kan blijven in ja, veel plaatsen daar zijn de straten langs de rivier... Of de, of de stadsdelen langs de rivier geëvacueerd. In andere plaatsen staat dat nog te gebeuren omdat het water nog stijgt. Daar moet dan vandaag worden besloten of ze hun huis moeten uh, verlaten. En dat is ook een van de dingen waar het leger... de boendesweer bij wordt ingezet om te helpen... met, met vervoer van mensen, met boten, uh, het inrichten van noodopvang. Het leger helpt trouwens ook in, in Turingen... bijvoorbeeld bij het bouwen nu van nooddijken vanochtend. Uh, steden als Grimma in Sachsen, 2000 inwoners, helemaal geëvacueerd. Grijts, daar vlak nog iets hoger, de, de berg in boven Dresden, 3.000 mensen. Dus dat soort aantallen gaat, in totaal kom je in Duitsland gauw... op uh, 10.000 of 20.000 mensen die nu geëvacueerd zijn. En dat leed is nog niet voorbij, want er zijn nog plekken... waar het water ook vandaag nog zal stijgen. Ja, en ook wegen zijn natuurlijk overstroomd. Um, gaat het gaat ook soms om snelwegen. Hoe ontregelend is dat? Uh, nou ja, de belangrijkste snelweg van uh, München naar Salzburg... ook bekend en berucht bij Nederlandse vakantiegangers... Uh, die ligt op sommige plaatsen heel laag, stond gisteren onder water. Uh, daar is intussen nu nog een verbod voor vrachtwagens boven de 12 ton. Dus de luxewagens kunnen gewoon doorrijden. Uh, maar verder zijn er in het zuiden van Beieren en Saxe heel veel wegen afgezet. Het is natuurlijk lastig als je naar school of naar het werk kan. Maar het is gewoon vanwege de veiligheid. Er zijn afgelopen weekend allerlei situaties geweest van mensen die door... Ondiep of toch diep water vast kwamen te zitten, dan van het dak van hun auto moeten worden gered. Dus het advies is ook om geen wegen op te rijden waarvan je niet kunt overzien of je niet in het water eindigt. En in het hele gebied in het zuidoosten van Beieren zijn ook heel veel scholen vandaag gewoon maar gesloten vanwege de veiligheid. Wou veel mensen vergelijken de situatie met 2002, hè, toen er tientallen doden vielen en heel veel verwoest werd. Begint het die omvang aan te nemen inmiddels? Nou ja, dat was de laatste hele grote watersnood 2002, dus daar meet iedereen nu alles aan af. Het is inderdaad hetzelfde gebied, de Donau en Saxe, en op plaatsen als Passau is het water nu al hoger. Het pijl van de Donau staat er nu boven de 12 meter, dat is voor die mensen een psychologische grens, omdat het maar één keer in de honderd jaar ongeveer gebeurt, dat is nu alweer gebeurd, die 12 meter. Maar het totale gebied is nog niet zo groot als in 2002. Toen waren bijvoorbeeld grote steden als Dresden ook helemaal onder water, hele grote landelijke gebieden, zover is het nog niet. Goed, wat zijn de voorspellingen? Uh, ja, ook vandaag zal het in die getroffen gebieden nog wel weer veel regenen. Maar in de loop van de week wordt dat waarschijnlijk minder, zeggen de voorspellingen. Maar dat wil natuurlijk dus niet zeggen dat het water dan meteen daalt. Hè. Dat komt vaak van hoger op uit de bergen. Dus ook als het nu stopt met regenen, duurt het altijd een paar dagen voordat het pijl van de rivier gaat zakken. Dus van die overstromingen zijn ze in die plekken nog niet af. Goed. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Wouter, dankjewel. Elf minuten over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is tijd voor de sport. Philip Koker, goeiemorgen. Goedemorgen, Lara. Jo is een weekje op vakantie. We gaan met jou over het voetbal praten, onder andere. Um, maar, ja, maar ja, voetbal het is eigenlijk meer over dat wat er af en toe bij hoort helaas. De vechtpartij, uh, we hebben er net eventjes over gehoord. Haaglandia en Alverse Boys. De club vindt het lastig om er iets aan te doen, vertelde bestuurslid net. Um, wat is daar nou gebeurd? Ligt, ligt dat nou aan het voetbal? Want ik kan me bij het hockey heel weinig herinneren... dat er wel eens uh, geknokt werd. Ja, zo is het natuurlijk ook. Uh, ik kan natuurlijk ook weinig persoonlijk zeggen... ik was daar niet aanwezig bij die wedstrijd. Want, uh, maar ja, Kees Jansma was er wel. Er was een radioverslaggever, dus we weten uh, van alles van. Dit krijgt publiciteit. Maar dit gebeurt iedere weekend. Als je nu ja. voelt bij jeugdteams, in het voetbal... dat het iedere weekend wel een mis is... En dan wordt er vaak gezegd, ook bij voetbalclubs, van ja, die agressie, dat zit in de hele maatschappij. Mm, Filip, dat gaat niet helemaal lekker, deze lijn. Je klinkt als een robot en je bent geen robot. Ja, je klinkt niet goed. Dus we gaan even proberen. Nee, uh, het, het klinkt heel vreemd, een beetje blikkig klinkt klinkje. Dus we gaan even proberen opnieuw contact met je te krijgen en zo dadelijk verder te praten over die. Vechtpartij bij Alphonse Boys. Um, dan neem ik u even mee naar Bradley Manning. Een van de grootste processen ooit. Gehouden tegen een klokkenluider. De zaak tegen Manning. Amerikaanse soldaat die van Wikileaks een sensatie maakte. Manning speelde als inlichtinganalyst... honderdduizenden geheime documenten door... aan de klokkenluidersite Wikileaks... Voor het leger is hij een landverrader. Voor zijn aanhang is Manning een militair met een geweten die oorlogsmisdaden aan de kaak stelde. Zijn fans demonstreerden dit weekend voor de kazerne waar hij zit opgesloten. We are Bradley Manning. We are Bradley Manning. We are Bradley Manning. Wait. Er loopt hier een, een dame en zij draagt een bordje. I am Bradley Manning. Why are you carrying this? we no, where we're all Bradley Manning, we're all expected to stand up and speak the truth. We zijn eigenlijk allemaal Bradley Manning. We moeten namelijk allemaal de waarheid spreken. Waarom is het zo belangrijk wat hij gedaan heeft volgens u? Hij heeft laten zien hoe onze oorlogen gaan. Dat het gewoon zinloos doden, dat dat gewoon niet kan. Terry Whitmore was a marine. A hard and angry well oil machine. Een lied hier op deze demonstratie over een deserteur uit de Vietnamtijd... die niet meer tegen de leugens kon. U, u ziet eruit als een veteraan. Yeah, I spent 2 years as a volunteer in Vietnam as a medic with Anfriendly. Ben 2 jaar vrijwilliger geweest in Vietnam als uh, als hospik. I'm here now in support of Bradley Manning because he's telling the truth about the way that the US military fights. That a situation where these helicopters just murdered these people for fun. Hij heeft onthuld dat het leger gewoon mensen voor de lol vermoordt. En het leger zei dat het allemaal binnen de Rules of Engagement was. Nou, dat kan niet het geval zijn, dat is gewoon niet waar. Dat is in ieder geval niet mijn Amerika. It's not my America. Dat is inderdaad waar Bradley Manning mee bekend is geworden. Dat is de video Collateral Murder. Toen hij in Baghdad werkte nog Bradley Manning... hij zag deze video genomen vanuit een gevechtshelikopter hoe een Reuters filmploeg, hoe die gewoon in koele bloeden werd afgeslacht. Daardoor werd hij zo verontwaardigd dat hij inderdaad besloot euh, ja, te doen wat hij gedaan heeft. Dus al die documenten onthullen. Maar is hij compleet onschuldig? Dit quite something. Well, he's admitted to releasing the video and other documents that did not in any way compromise US security, but embarrassed the government because it shows how our government operated. Hij heeft materiaal, video's laten zien die volgens mij het leger op geen enkele manier in gevaar brengen, maar alleen maar slecht zijn voor de reputatie van de regering. Dus volgens mij is die geen gevaar. Een paar honderd demonstranten voor de poort van Fort Meade. Een uurtje buiten Washington. Er staat hier een, een man met een koebel aan een dranghek. Initially it started with President Obama. Saying that he was guilty. And this is the commander-in-chief saying that a soldier is guilty. Bradley Manning hij kan geen eerlijk proces krijgen. En dat komt allemaal door president Obama. Die heeft namelijk in feite al gezegd dat hij schuldig is. He can't get a fair trial. De militaire wijk rond Fort Meade helemaal afgezet. De Man hier zit zijn plantjes te doen in de voortuin. We're just glad they aren't in our neighborhood anymore. <laughs> Nou, ik ben blij dat ze weer opgeroepeld zijn, die demonstranten. Uh, what do you think of the cause of the manning cause? What's your opinion? I think he's guilty. Volgens mij is hij schuldig. Ik denk treason in time of war. I'm a cryptologist. I have a top secret clearance. I signed all the same paperwork hij did. He knew he shouldn't do what he did. He did it anyway. Ik doe hetzelfde werk als hij. Ik codeer berichten. En ik heb allemaal documenten moeten ondertekenen dat ik niks bekend maak, dat alles geheim is. En hij deed het toch. War sucks. You know there's nothing good about it. Maar je weet toch, oorlog is een smerig bedrijf. Wat is nou het nieuws? Ja, wat is nou het nieuws? U hoort later meer van onze correspondent Wessel de Jong. Namelijk over hoe die rechtszaak val zal verlopen... en wat de verschillende partijen zullen aandragen als bewijs of eh, argument. We gaan terug naar Filip Koken. Philip, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen, ik ben er hè? Ja, je bent er en je klinkt hartstikke goed. En we gaan even naar het hoofdklasse-duel dat uit de hand liep. Jij zei al, ik was er persoonlijk niet bij, maar ik heb er veel over gezien en gehoord. En we constateerden al eventjes samen dat het bij het hockey niet gebeurt op deze manier. Dus of het aan het voetbal ligt, daar waren we gebleven. Ja, nou ja, in het voetbal zeggen ze vaak: het is een maatschappelijk probleem, dus zie je dat hier terug. En ik vind dat maar gedeeltelijk waar. Want inderdaad, je ziet het niet bij het hockey, je ziet het niet bij het paardrijden, je ziet het niet bij het handbal. In Amerika zitten de stadions vol bij het honkbal. Daar komen soms meer toeschouwers op af dan in het voetbal. En daar zie je het ook niet. Dus. Ja, het zit in de maatschappij, die agressie, maar het uitzicht vooral in het voetbal. En waar ligt dat dan aan? Vraag ik me af. Hè? Want dat gebeurt ieder weekend. In ieder weekend zie je op de velden ergens, of bij de jeugd of bij volwassenen... zie je dat het wel ergens uit de hand loopt. Uh -huh. En uh, die bestuurder van Alvetse uh, Boos, zei ook... ja, het, we zagen het onverwacht ontsporen. Yeah. Dat zie je ook overal, maar dat zie je dus in het voetbal. Dat met name. Dus uh, het is wat makkelijk, uh, wat je soms hoort bij voetbalclubs... is om het af te schuiven op een maatschappelijk probleem. Voetbal zou er ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En dat oplossen, want het, het zit wel in die sport zelf. Ja, precies. Maar en wat zagen... ik ook opmerkelijk vond, Filip... Uh, ik weet niet of je dat ook gehoord hebt, dat die bestuurder zei... Uh, het begon op het veld, hè? Is, is dat ook vaak het geval? Ja, dat is heel vaak op het veld. Het, heeft een, uh, het begint vaak op het veld. Dan heeft het een, een, een katalyserende reactie op de toeschouwers eromheen die dan het veld inkomen. En dan wordt het onbeheersbaar. Zo is het vaak. En ja, naar mijn idee zit er toch een beetje ook, als je, zoals ik regelmatig bij voetbal komt en bij andere sporten, dan zie je er toch een verschil in sfeer. Namelijk, uh, de sociale controle in uh, rond de voetbalvelden is veel minder. Daar zijn toeschouwers zijn vrij anoniem. He, de, deze bestuurder van en Boys zei ook, ja, het, eh, ik heb even nauwkeurig geluisterd. Ja, het zijn voor mij nog onbekende ja. bezoekers geweest. We hoorden wel uh, dat zij uh, ja, de Alversen Boys hebben uh, toegejuicht. En, het waren wel supporters van Alvazenbord... maar wie het precies waren, dat wisten ze niet. En ik, het valt me toch vaak op bij andere sporten... dat die bestuurders, die lopen rond de velden... die houden daar toezicht op, die hebben hun netwerken... die hebben hun lijntjes, die weten als er onbekende mensen binnenkomen... waarbij ze horen, en dat er ook sociale controle is. Als er eentje zich misdraagt, want dat gebeurt natuurlijk wel eens... dan worden ze gecorrigeerd door anderen. Uh -huh. En dat wordt natuurlijk bij het voetbal ook wel geprobeerd. Maar je ziet dan toch vaak dat het dan uit de hand loopt... en dat het dan juist erger wordt. En daarom vind ik ook bijvoorbeeld zo'n zo voorbeeldfunctie in het betaald voetbal zo belangrijk. Dat als spelers zich misdragen op, op het veld of buiten het veld. Dat er dan een bestuur is die zichtbaar is voor het publiek. En die ook laat merken van dit is onze grens, dit is onze norm. Die stellen wij, die hanteren wij. Dit gedrag tolereren wij niet. Ja, precies. En wij grijpen ook meteen in. En dat heeft dan volgens mij een effect op het, ook het hele amateurvoetbal. En dat zie je soms te weinig of te traag. Of er zijn wat andere belangen die spelen. Maar een imago van het voetbal, het imago van je club... dat zou voor elk bestuur toch belangrijker moeten zijn... dan het resultaat van vandaag de dag of het resultaat in het seizoen. Zo, Filip Koken heeft gesproken. Filip, dank je wel en tot morgen. Oké. Okay. <tied> en zo dadelijk uh, meer, um, onder andere uit de kranten en uh, live minor-remmers. Maar we gaan eerst naar Sjoel Bakker met de verkeersinformatie. Met 24 files, nog geen 100 kilometer bij elkaar. Het is allemaal heel normaal vanochtend. Wel waren er wat ongelukken bij Rotterdam. Op de A15 vanuit Gorken naar Europoort... zorgt dat bij knooppunt Vaanplein nog voor 8 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer...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 Close your eyes, clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer So Met human het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Renate Evers is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De Engelstalige website van de Turkse krant Hurriyet... analyseert de gebeurtenissen op het Taksimplein in Istanbul. Volgens de krant is het nog te vroeg om de bezetting van het plein... te vergelijken met de Arabische Lente. Ook voor een label als Turkse Lente bijvoorbeeld is het nog te vroeg. Hoewel de krant niet verwacht dat het protest... dat zo lang niet mogelijk was, snel verstomt. De BBC publiceert een serie foto's van de protesten op het Taksimplein. Grote mensenmassa's zijn op het plein onderweg, gehuld in Turkse vlaggen en uitgerust met mondkapjes en dikke sjaals, om zich te beschermen tegen het traangas. Te zien is ook hoe de politie hardhandig ingrijpt, zoals afgelopen nacht in het district Besiktas. Het nieuws over de Vira heeft ook de Vlaamse media bereikt. Vira-verhaaltje is ook in Nederland uit, schrijft de Morgen op haar website. Vrijdag trokken de Belgische spoorwegen de stekker uit de hogesnelheidstrein. In België ging men ervan uit dat er midden juni... een Nederlands besluit over de toekomst van de Vira zou worden genomen. Overigens hebben wij nog niets van de NS vernomen. Hoe gek ook. Wel een persbericht van de NS. Daarover niets over de Vira. Wel een... Uh, Interessante opmerking van Bert Meerstad, de topman die dus vertrekt. Met voldoening en plezier kijk ik terug op een intensieve periode... waarin ons mooie bedrijfstek is uitgebreid. Dus, goed. In Duitsland staat het water heel erg hoog. In het Spijse Passau heeft het waterpeil de stand van 11,30 meter bereikt. En vanmiddag wordt het uh, de hoogste stand van 12,55 meter verwacht. De Bayerische Rundfunk sprak erover met de burgemeester van Passau... Uh, Jürgen Droepa. Kaum meer een bereik der innenstad, der niet daarvan ervast werd... Ganz zu schweigen van Stadtteilen wie Hals, die ja schon zu einem guten Teil unter Wasser De Hals am Marktplatz is niet meer passierbaar. En dat stelt ons natuurlijk voor problemen, voor die wir nur teilweise zurzeit in de Lösung hebben. Je nou, hoort ondertussen de regen uh, op de achtergrond. De burgemeester zegt dat er nauwelijks nog delen van Passau niet onder water staan. En dat hij daar op dit moment eigenlijk nauwelijks een oplossing voor heeft. De regen gooide ook roet in het eten bij de huldiging van Bayern München. Afgelopen zaterdag won de club de derde grote prijs in korte tijd, de Duitse beker. En op de website van het Duitse voetbalblad Kikker is te zien dat dat werd gevierd met een heel nat feestje. Zingende fans gehuld in poncho's, een zee van paraplu's op de Marienplatz... en weers onafhankelijk een traditionele ja. bierdouche voor de spelers. Woensdag en donderdag gaan honderden fietsers zo vaak mogelijk de Albus op. In het kader van de actie Albus. Eh, voordat ze naar boven mogen... moesten ze voor 150 euro door de medische keuring... en daar plaatst een deel van de fietsers vraagtekens bij in het Leidse Dagblad. Tot vorig jaar was een doktersverklaring voldoende. De organisatie verdedigt het nieuwe beleid door te wijzen... op het hoge aantal sportdoden ja, in Nederland. Dat, er, dat zijn er ongeveer 200 per jaar. Dankjewel, Renate. Zo dadelijk gaan wij opnieuw proberen contact te krijgen met de NS. Want wij zijn toch wel heel erg benieuwd hoe het zit met de topman en met die trein, de Vira.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 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn naam is uh, René Dupree, Global Trend Business Watcher. De cloud maakt alles anders. Alles gaat pssst, zo sky high die wolk in. Cloud is koning, zonder cloud ben je oud. Anders denk, anders werken, alles wordt anders. Ja hoor, alles wordt anders. Verder nog iets? Met Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor morgen. Unit 4.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 Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl.